Rust van SK, is is woven, dat is woven, wij vinden rennig rust van SK, de nauwe kampioen is riet en klaar. De trainer is is pikant, In dijk in die te van, want alle spelers groot en klein, stun ik hun man en opgelid. De schikken zet en doorheen de bal alweer hem in het net. Verzin de hekjes van SK. Tommen dat is warren, Tommen dat is warren. Verzin de hekjes van SK. De nieuwe kampioen is wie en wat? Als mannen daar zijn rap, ze hebben het gauw gesnapt. In twee draad passen een de bal, verdaan door gool gelap. En opgelet, een ne chique zet. En door de bal alweer hem in het net. Wij zingen de Rijnkruis, van het dom dat is woven, dom dat is woven. Wij zingen de Rijnkruis. See hey, you.